3 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Op een grensbrug tussen Colombia en Venezuela zijn schermutselingen uitgebroken. Volgens een getuige hebben Venezuelaanse militairen traangas gebruikt... tegen een groep die de grens met Colombia wilde oversteken. De grens is op last van president Maduro afgesloten. Hij wil voorkomen dat Amerikaanse hulpgoederen... vanuit Colombia naar Venezuela worden gebracht. Bij voetbalclub Argon uit Meidrecht is een rel ontstaan rond trainer Ron van Niekerk. Die zou tijdens een wedstrijd van Argon vorig weekend een aantal keren racistische opmerkingen hebben gemaakt. Gisteren kondigden de spelers van het eerste elftal aan dat ze niet meer onder van Niekerk wilden voetballen. Het bestuur heeft de trainer vandaag op non-actief gesteld. De KNVB is een onderzoek begonnen. In Amsterdam is een meldpunt geopend... waar studenten onveilige situaties kunnen doorgeven. Aanleiding is een reeks incidenten in korte tijd... vooral op en rond de Spinoza-campus in de Bijlmer... In de buurt van de campus is onlangs een 35-jarige vrouw doodgestoken. Verder werden twee studenten van hun fiets getrokken... en raakte een andere student gewond door een verdwaalde kogel... terwijl ze in haar kamer tv zat te kijken. De Amsterdamse studentenunie ASWA zegt ook uit Noord... berichten te krijgen over onveiligheid... maar een overkoepelend beeld ontbreekt. Vandaar dat de ASWA het meldpunt heeft opengesteld. Bij de speelgoedwinkels van Intertoys heerst grote drukte... omdat veel klanten hun cadeaukaarten willen inleveren. Dat kan nog tot en met morgen. Het probleem is alleen dat de failliete speelgoedketen... al de hele dag kampt met een storing in het cadeaubonnen-systeem. Die storing zou inmiddels voorbij moeten zijn. Volgens het bedrijf werd die veroorzaakt door een DDoS-aanval.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 het nu zandvoort op zaterdag als het hoofd, golf, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt te duren. Als het god, dan golf het goed. Als het golf, dan golf het goed, niet te sluiten. Te sturen duurt de dagen, duurt de uren. Als het golft dan golft het voelt. Op de mooiste zomeravond bij de ondergaande zon. In de hand het laatste glaasje. Niemand weet hoe het begon. Op de rimpelloze vlachten van een vlekkeloos bestaan. En bij uh, Strampavioen Ahoy, ik lekker uitwaaien vandaag. Op de NS-uitwaaidag, nog tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En dan golft het ook goed hoor, daar uh, zo uh, hier uh, voor uh, de kust van Zandvoort. Vandaar dat hem draaide, de dijk, en als het golft, dan golft het goed. Maar goed, wat gaan we nu het helemaal doen, Albert-Jan? Uh, allereerst gaan we, ja, we kunnen helaas geen verbinding maken met uh, Jan van der Leden, want die is voor ons aanwezig bij de voetbalwedstrijd FC Blauw-Wit...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 Dan uh, luister je tussen 2 en 5 uh, uur. Na drie uur lang muziek en informatie bij uh, CFM. Dus zo dadelijk hebben we weer uh, meer info. De laatste berichten uit Zandvoort en de regio. Maar eerst deze van Duran Duran.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 Quite to love, well, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. On my shoulders, tell me what you see The dirt under me, yeah, yeah. I'm going shake the weight in the dirt under me, yeah. I'm going shake, fold away in the dirt, the dirt, yeah. I'm going shake, fold away in the dirt, yeah. shake, fold away in the dirt, yeah. I'm shake, fold away in the dirt, yeah. shake, Hij stond al een paar weken op nummer 1 in de Eurobreakdown, de eigenlijst van uh, CFM. We hebben het over deze single Giant van uh, Calvin Harris en and Wreck and Bone Man. En vanavond uh, uiteraard weer een Eurobreakdown tussen 7 en 9 op CFM Salford. Goedemiddag trouwens. Als je nou deed van, hé, hey, waar komt dat uh, deuntje me bekend de van voor? Nou, deze single van de Staple Singers werd gebruikt in een andere plaats. Ja, van en Peppa en Let's Talk About Sex. Daarin uh, werd uh, inderdaad deze plaat ook gebruikt, joh, de I'll Take You There. Een uh, plaat uit de jaren zeventig van de Staple Singers. Ja, de blauwe enveloppen, ze zijn er weer aangekomen, Albert Jan.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 Voor deze hulp bij de belastingaangifte betaalt u een vergoeding van 10 euro per belastingjaar. En meestal krijg je toch wel een paar tientjes terug. Dus ja, tuurlijk. het heeft zeker zin om een belastingaangifte te doen. Ook al ben je dat niet verplicht. Dan hebben je er nog een paar tientjes over. Altijd mooi. Dus is dan meteen de evenementagenda. Maar eerst deze van de Human League. En Human... Voor oh, de, de single van de Human League en Human. Ja, volgende week, volgend weekend, Albert-Jan, dan is het uh, carnaval. Hè? Dus uh, ja, die krijg je al van deze serie weer, uh, weet je wel. zo. Maar. Maar Heb je er al zin in, Albert-Jan, of niet? Ik sta te popelen. Ja, dat dacht, dat dacht <laughs> ik al. Nou ja, volgend weekend uh, barst het uh, carnaval uh, uiteraard weer los. En dan hebben wij de mossel dat we dan uh, hier uh, een beetje noordelijker zitten... en dat we er iets minder last van hebben. Klopt.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 Then you leave me in this room Let go, come on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 Me pintaba las manos y la cara de azul Y de improviso el viento rápido me mm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 alle ruimte op jou nu in de uitzending te hebben. Gelukkig maar. Is, is, maar heel mooi. Heel gezellig. <tieft> um, ja, de tweede helft is inmiddels uh, 7 minuten oud. Het is nu een vrije trap voor Blauw-Wit. Uh, die wordt gewoon voorlangs. Cornwall. Mijn achterbal. Hij geeft achter. <tieft> um, het is, ondanks het mooie weer is het heel slecht bezocht hier. Het is, ik denk dat er... 50 of 60 toeschouwers zijn en twee derde is echt verzand Dat is zonde hoor, zo'n zo leuke wedstrijd. Ja heeft dat uh, te maken met uh, dat dit een uh, inhaalwedstrijd is? Wellicht, we zijn elf vakantiegangers, wij hebben ook een paar vakantiegangers. Uh, Oliver Rifi is op uh, vakantie. Die had, die had hem al gepland. Net zo goed is uh, Rico van den Burg. Dat is jammer hoor. <tieft> Want die je, die, die worden echt nodig. Mis.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 en zelfs. Milan wordt even gevloed. De 1-1 was van ons, gemaakt door Jesse daan Dat is ook een scorigheidje van de defensie van Blauwwit. Rob, ik hoor het trouwens.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 9 minuten. We komen gewoon uh, straks weer bij je terug Jan. Dankjewel Heet, voor dit moment. Yo, dankjewel. Oké, okay. hoi hoi. hoi.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 ik muziek vergeten we zeker niet te draaien bij CUBEM. Helemaal niet special voor het op zaterdag. Wij zijn er nog tot aan 5 uh, uur vanmiddag. En ga nog weer op naar het nieuws en weer van 4 uh, uur. Je hoort het trouwens Patrick Hernandez uit de jaren 70. En uh, Born to be Alive. Van de week uh, Welen in uh, de wereld uh, draait door met het uh, concert van uh, Queen. Ja, je hebt voorstanders en tegenstanders. Ik vond het wel een goed optreden van Welen. De, de voetbalwedstrijd. Blauw-wit beursbingels tegen SV Zonvoort. Het was uh, 1 tegen 1, maar we hebben weer gescoord, Albert-Jan. Ja, op dit moment een uh, 1-2 stand dus uh, SV Zonvoort staat voor. Straks daar veel meer over in het derde en laatste uur van uh, Zonvoort op zaterdag met Jan van der Leden.